De politie heeft een bende opgerold die gestolen luxe auto's naar Dubai smokkelde via de Rotterdamse haven. De meeste auto's werden gestolen in Duitsland en daarna werden er in Nederland valse kentekenplaten opgezet. Er zijn dertien mensen aangehouden onder wie een Nederlander van 66 die de leider zou zijn. Hij werd tien dagen geleden opgepakt in het Groningse Ter Apelkanaal. Veel Afghanen die nog in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland... kunnen ons land nauwelijks bereiken. Uit mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken... blijkt dat de Nederlandse ambassade in Pakistan... waar veel Afghanen naartoe reizen, deze mensen niet meer kan helpen. Afghanen mogen Pakistan niet zonder geldige papieren verlaten. Veel Afghanen die voor Nederland werkten, hebben geen paspoort. Ruim 500 zorgmedewerkers met long-covid... dreigen binnenkort hun baan te verliezen. Omdat ze al twee jaar kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting komen ze naar verwachting in maart in aanmerking voor een uitkering... vanwege arbeidsongeschiktheid, meldt de FNV. De vakbond waarschuwt dat ze daardoor financieel op achteruit gaan... en mogelijk bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen. De FBI sluit het onderzoek naar de dood van de Amerikaanse Gabby Petito. De 23-jarige vrouw maakte vorig jaar zomer met haar verloofde Brian Laundrie... een rondreis door de VS. Hij keerde uiteindelijk alleen terug. Petito werd dood teruggevonden en later ook Laundrie... Bij zijn lichaam vond de FBI een notitieblokje... waarin hij bekend dat hij zijn verloofde heeft vermoord. Het weer is bewolkt en vooral vanmiddag valt wat lichte regen... bij een temperatuur van 6 à 7 graden. Komende nachten gaat op 4 en kans op mist. Morgen blijft het lang grijs, maar in het westen is er smiddags ook kans op zon. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 En samen met haar zou ik die avond dan ook uh, gaan presenteren... en uh, de stellingen voorleggen aan de deelnemende partijen. Ja, en volgens mij uh, missen we nog één uh, persoon de organisatie, mijn naamgenoot. Ja, de, uh, Roy van Buring inderdaad. Ja, vanuit ja. Uh, Sanford Design, die, de, die, die doet uh, op de avond zelf uh, de, de, de, de regie... en de technische dingen organiseert hij uh, van tevoren... En,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 That's all Mijn bed moet ik verscholen, ik moet naar de wc, Belasting formuleren, de laatste week of twee. We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 hebt, dat maakt niet uit. Ja, dan, dan helpt je naar de juiste route. Ja, ja dus, dus het schuilt ook voor mensen die dan uh, stoppen met het openmaken van de post. Van, ja, dat die post maar op een stapeltje legt. Van uh, voor het geweest zit er iets naar is in. Ja, precies dat. En dan dat mensen schuiven op die manier heel heel concreet, zeg maar, het probleem voor zich uit. Maar het stapelt zich ook letterlijk op.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 Ja, ja, precies. Dat ja. zeker. Zeker. Ja. Ja. Maar ja, de beroemde schrijver Oscar Waald heeft ooit gezegd. I can resist every temptation except temptation itself. Dus, uh, <laughs> ja, ja, ik, precies. ik ga ook kijken of ik dat kan volhouden. Ik uh, nou, bedank voor, u uh, voor deze uitzending. Heel veel succes ernaar. met Patisserie Zandvoort natuurlijk. En uh, volgende week dat wil ik nog even zeggen: dus een ja? klein reclamepraatje hebben we de, de Emma Plak. Dus, uh, hebben we een, een, een weekendaanbieding we daarvan.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 Nou luisteraars, uh, dat was hem dan weer. Goedemorgen Zandvoort, met heel veel verschillende onderwerpen. Uh, van uh, een lang interview met wethouder Gertjan Bluis... die ook lijsttrekker is voor het CDA. Over de jongere schuldhulpverlening. Uh, Zandvoort, Beyond. En uiteindelijk zijn we beland bij de Emma Plak uh, die in de Haltestraat te verkrijgen is. Het was een uh, uitzending die mogelijk is gemaakt door Isabel Goransson, die dit techniek gedaan heeft. De jingles, muziek en montage werd gedaan door Cor Draaier. De redactie was...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 I seem to have me by Leave me dancing on with myself So let's take another drink Cause it'll give me time to be big If I have a chance that as a was I'll be dancing on, be dancing on with myself I'll be dancing on with myself